4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon en Suzanne Bosman. Toch geen enkel ding heeft ons gedrag zo veranderd als die mobiele telefoon. Superhandig, maar vaak ook super irritant. Vraagt om een nieuwe etiket. En straks in trending vandaag hoe de hoofdluis oprukt door selfies. Dat allemaal Radio 1 vandaag na het NOS-journaal met Donald Megens. Het parlement van Oekraïne wil dat de voormalige president Janukovic... terecht staat bij het internationaal strafhof. Zodra hij is gearresteerd moet hij naar Den Haag, vindt een grote meerderheid. Janukovic werd zaterdag door het parlement afgezet. Vermoedelijk houdt hij zich nu schuil op de krim. In zijn verlaten huis, even buiten Kiev, zijn papieren gevonden... waaruit blijkt dat Janukovic nog harder wilde optreden... tegen betogers op het onafhankelijkheidsplein zou 22.000 agenten en 2000 man speciale troepen hebben willen inzetten... om de menigte te omsingelen en onder vuur te nemen. De installatie van een interimregering van Nationale Eenheid in Oekraïne loopt vertraging op. Het was de bedoeling vandaag een ministersproeg te presenteren, maar dat lukt nog niet. Het COC maakt zich grote zorgen over de situatie van homo's in Rusland nu de winterspelen zijn afgelopen. De homo-belangenorganisatie vreest dat de Russische autoriteiten een klopjacht op activisten beginnen. We zijn bang voor repressies. Nu het oog van de wereld weer even van Sochië voor Rusland is afgewend. Uh, uh, is de kans op, uh, op arrestaties, op intimidatie uh, nog groter dan dat het daarvoor al was? Het COC maakte voor de spelen bezwaar tegen de zware delegatie die Nederland naar Rusland stuurde. Volgens het COC heeft de discussie in Nederland in ieder geval opgeleverd dat president Poetin zich geregeld heeft moeten verantwoorden over de mensenrechten situatie. De NS wil dat er vanaf volgend jaar op elk station in Nederland minimaal twee treinen per uur stoppen. Nu rijdt er op sommige trajecten nog maar één trein per uur. Er moeten onder meer extra sprinters gaan rijden tussen Heerlen en Sittard en tussen Dordrecht en Breda. Als ProRail en de reizigersorganisaties het plan goedkeuren hebben volgens de NS ruim 4000 mensen een kortere reistijd. Een oud-medewerker van de Universiteit Utrecht... heeft onderzoeksresultaten gemanipuleerd. In het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature... zijn vier artikelen van zijn hand verschenen... met daarbij illustraties waarmee is gerommeld... zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht. Ja, In de kern komt het erop neer dat de onderzoeker... ...afbeeldingen heeft gepubliceerd um, met ongeoorloofd knip- en plakwerk. Um, hij heeft uh, de gegevens gepresenteerd als echt uh, verkregen bevindingen van, uh, van zijn onderzoek. Um, maar het is geknipt en geplakt. En volgens de onderzoekscommissie van de universiteit is de wetenschappelijke integriteit geschonden. De celbioloog zelf maakt ernstig bezwaar tegen de beschuldigingen en geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... maar die hebben volgens hem geen invloed op de conclusies van zijn onderzoeken. De Universiteit Utrecht kan geen stappen ondernemen... want de celbioloog werkt er inmiddels niet meer. De politie van Groningen heeft een man opgepakt... omdat hij een overval op zijn eigen sportschool in scène zou hebben gezet. Volgens de politie heeft hij brand gesticht en met een pistool op zichzelf geschoten. De verdachte lag vorig jaar mei zwaargewond op het dak. Hij had schotwonden en in het gebouw was er op een aantal plaatsen brand. Hij belde zelf de politie en zei dat hij was overvallen. Tijdens het onderzoek ontdekte de Groningse politie dat zijn verklaring niet klopte. Wat wij denken is dat hij het inderdaad allemaal zelf in scène heeft gezet. En daarbij kun je ook de conclusie trekken dat hij zichzelf heeft beschoten. Ja, we gaan natuurlijk nog uitvoerig met hem praten. We hebben hem vanmorgen nog maar, nog maar pas aangehouden. En ja, we zien wel verder wat daar eventueel nog verder uitkomt. Voorlopig verdenken we van, van verboden wapenbezit en, en van brandstichting. Over het motief van de Groningse sportschoolhouder is niets bekend. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het langzaam op, kan nog wel een bui vallen. Morgen geregeld zon kan ook een bui vallen in het zuidwesten morgenochtend nog, maar het wordt morgen opnieuw zo'n 11 graden. Mooi weer, dus weinig files, weinig Zwaan van AMB. Ja, dat wisselt van plek tot plek. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd. Er staat voorknopend rijden, 5 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. Verder eigenlijk nog geen duidelijke sporen... van een avondspits door de voorjaarsvakantie. Behalve op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat tussen Delft-Noord en knopend Polderplein 12 kilometer stil. Er ligt daar een afgevallen lading puinen op de weg. De verbindingsweg naar Gouda is dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden...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 Radio 1. Avro Tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mom. De mobiele telefoon. We gebruiken hem steeds vaker. En vooral overal. Niet tot ieders genoegen. Dus dat vraagt om een nieuwe etiket. Maar zo'n smartphone is ook hartstikke handig voor bijvoorbeeld sociale media. En die worden dan weer vol ingezet bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Trending Vandaag. Met Lammert de Bruin. Welkom, Lammert. Uh, wat heb je voor ons meegebracht? Maken jullie wel eens uh, selfies met iemand anders erbij op? <laughs> hele slechte. En... Want dan, dan komt er altijd zo'n halve neus van de een... en uh, een halve <laughs> wang van de ander. Ik heb altijd een hele goeie. Je ja, ja. hebt altijd een hele scherp leuk. Ja, nou, je had ja, er, er ja. heel goed in. Ja. Dat schatte ik al zo in. Nou, je kan het beter niet doen, een selfie maken met iemand anders erbij op. Want de kans is groot dat je dan hoofdluis krijgt. Pardon? Ja, dat stelt een luizenexpert expert in Californië. Dat komt omdat je geneigd bent om in het beeld te passen... en dan met je hoofden tegen elkaar aan te gaan. Oh, De haren die raken elkaar dan aan. En in Californië is daar recentelijk een grote luizen-uitbraak doorgekomen... stelt deze expert. Die komt allemaal kinderen tegen tijdens spreekuur... En die vraagt ze standaard, maken jullie wel eens een selfie? En iedereen zegt, ja, minstens één per dag met iemand anders bij op. Die ziet daar echt en, een verband. Die ziet daar echt een verband en die waarschuwt daar ook tegen. Dus uh, selfies met een ander erbij op, niet maar meer ja, doen. Ja, Je hoort al dat de luister steeds meer op de middelbare scholen ook uh, gaat oprukken. Dus, uh, nou, dat, is, dat oh, zou dus oh, een van de oorzaken kunnen zijn. <lacht> ja, dan mag je weer met de luizenkam in de shampoo. <lacht> Geldt <lacht> anders niet voor Vocale ja. mensen deze waarschuwing. Nee, nee jij, hebt, uh, jij hebt geluk. Jij mag gewoon uh, doorblijven fotograferen. Nou, verder staat de, de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen uh, die is al in volle gang en in sommige gemeenten loopt de verkiezingskoorts wel heel erg hoog op en dat levert soms onbedoeld hilarische posters op en uh, ook campagnefilmpjes de site trendbeer.com zet het leukste op een rijtje. Vooral de poster van PvdA Eik die wordt erg leuk gevonden. ziet er een beetje. Ja, sorry voor de mensen, misschien luisteren ze. Maar het ziet er een beetje suf uit, die poster. Laat ik het zomaar zeggen. Hij staat op onze site ook. Dan kun je hem even nakijken. Ja, wat zien we dan? Wat is nou, nou ja, je ziet eigenlijk gewoon de twee lijsttrekkers van PvdA Eik, <laughs> Maar ze staan er, Ja, ze zouden een betere zelf kunnen nemen. Ja, ja. ja nee. Radio Radio ik denk je dan toch al? Ja, nou ja, ja. daar lijkt hij wel op. Ja. Het had hem kunnen zijn. Ja. Maar eigenlijk is de absolute topper het spotje van de politieke partij Sint-Antonis nu in Brabant. Uh, waarin de kandidatenraadsleden een liedje zingen. En dat klinkt zo: Sint-Antonis nu voor jou. voor jou. Voor milieu en woningbouw. Voor woningbouw. Elke burger staat centraal. Het klinkt wel alsof het een hele grote partij is. Ja, en het hele verkiezingsprogramma wordt ook in dit nummer verwerkt. Dus je weet precies waar je op stemt. Hartstikke goed. Volgens mij werkt het. Nou, ik hoop het. Ik denk, nou ja, ze hebben nu in ieder geval landelijke aandacht. Dus dat hebben ze al bereikt. Nou, Over media aandacht hoeft WhatsApp de laatste week uh, niet te klagen. Nu zijn ze weer in het nieuws omdat het college bescherming persoonsgegevens dreigt met een boete. Uh, wat is er aan de hand? WhatsApp die slaat namelijk niet alleen de telefoonnummers op van andere WhatsApp-gebruikers in je telefoon, maar je hele telefoonboek. En dat betekent dus dat hij ook nummers opslaat van mensen die WhatsApp helemaal niet hebben gedownload. En waar ze dus eigenlijk helemaal niks meer nodig hebben. Als je daar toestemming voor geeft of niet? Uh, ja, als je downloadt, dan gaat hij eigenlijk automatisch je telefoonboek kopiëren. Okay. Als je dat niet wil, dan moet je weer allemaal capriola uithalen. Dat kan wel, maar het is ook weer hartstikke onhandig. Want je wil natuurlijk ook weten wie er precies in jouw telefoonboek WhatsApp heeft. Ja. En uh, dat zoekt hij eigenlijk automatisch uit. En dat mag dus niet? Nee, van het college bescherming persoonsgegevens mag dat niet, omdat de mensen wiens telefoonnummer wordt opgeslagen daar geen toestemming voor hebben gegeven. En uh, zij willen nu dus uh, handhaven en een dwangsom opleggen. Nou, uh, waarom is het nou eigenlijk zo erg? Waarom vinden ze dat zo erg? Behalve dan die toestemming. Uh, WhatsApp heeft nu zoveel meer informatie in hun bedrijf. Veel meer informatie zitten privacygevoelige informatie, 06-nummers en namen van mensen aan elkaar gekoppeld. Waar ze eigenlijk dus helemaal niks meer nodig hebben, want het zijn geen klanten van hun. En die mensen hebben daar dus inderdaad geen toestemming voor gegeven. En eigenlijk kun je zeggen nu met de koppeling van Facebook ook... dat ze bijna vrijwel elk mobiel nummer ter wereld in hun bestand hebben zitten op deze manier. Maar ja. dan komt er een dwangsom, of kan dat allemaal wel? Ja, er komt een dwangsom. Tenminste, dat wil het College van Bescherming, uh, Bescherming Persoonsgegevens. Maar het is nog maar inderdaad de vraag of ze dat kunnen opleggen. Ze kunnen het wel willen, maar uh, WhatsApp heeft geen kantoor in Nederland. Geen eens een kantoor in Europa. Uh, dus ze vallen strikt genomen ook niet onder Nederlandse wetgeving. Dus uh, ja, sommige juristen, bijvoorbeeld Volker Jensma van uh, de NRC... die uh, achterkant vrij klein, dat die boete ook echt geïnd kan worden... Dan uh, weet ik niet of jullie wel eens uh, uh, dingen schrijven... of jullie schrijversambitie hebben. Ik heb wel een tijd een column geschreven, inderdaad. Ja. Had je wel eens ding. last van een writersblok? Oh, eh, standaard. Standaard. standaard. Volgens mij hoort het sowieso bij kom schrijven. Ja, ja dat misschien nou wel. Ja. Ja, je hebt gelukkig dan een deadline. Ja. Dus dan komt er altijd toch wel iets ja, uit te rollen dat, als het dat, goed dat is. Dat helpt, hoewel. De stress is groot. <laughs> kan ik me voorstellen. Radio ja. is veel makkelijker. Maar stel nou dat je toch een succesvolle roman wil schrijven... Graag. dan is er ja. nu een app die uitkomst biedt. De Hemingway-app. Die doorzoekt je tekst... en die vertelt dan precies wat er anders moet... om hem helemaal in de stijl van de beroemde schrijver... Hemingway te krijgen. En dan moet je de whisky er zelf bij drinken. Die moet je, je er zelf ja. bij drinken. De reizen moet je ook zelf maken okay. helaas. Maar uh, hij geeft wel aan de app dat je te lange, complexe zinnen hebt ja. gemaakt. En hij geeft al suggesties hoe je die zinnen dan korter kunt maken. En ook bijwoorden in de tekst die uh, geeft hij een bepaalde kleur. En hij zegt dat je dat, daar dan gewoon een simpele woord dat je het weg moet laten of een simpele woord voor moet gebruiken. Maar de uitgeverij je vrije mee over ja, Hemingway binnenkort. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, denk ik wel. Okay. <laughs> Iedereen kan het nu. Nou ja, daar heb ik nog meer uh, nou, in de wereld van. Vandaag ging het uh, op Twitter ook heel erg over het Bonnie en Clyde verhaal. Ik weet niet of jullie het ja, hebben meegekregen. Het klinkt zo romantisch voor misdaadigers. Ja, in het inderdaad, want het is toch wel een stel wat uh, nare dingen uh, doet. Uh, ze hebben verschillende mensen al met veel geweld beroofd. Ze zijn vuurwapengevaarlijk en uh, dit stel dat trekt dus Nederland rond. Volgens de politie uh, moeten ze zich nu ophouden... in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland, ergens op een camping en ze roepen dan ook camping-eigenaren en hotel-eigenaren op om goed uit te kijken naar deze tweede foto's en de volledige namen die zijn vanochtend ook bekendgemaakt, staan in alle kranten en ja, het spreekt wel heel erg tot de verbeelding want ja ze worden Bonnie en Clyde genoemd het klinkt heel romantisch, maar ja, het is maar niet zie zo... je dat terug op social media? Dat mensen het ook mooi vinden dan? Of? Nee, niet echt dat ze het mooi vinden. Maar het is gewoon een verhaal wat tot een verbeelding spreekt. Mm. Omdat iedereen ze wil vinden. Iedereen weet dat ze hier het land rondtrekken. En dat ze gevaarlijke dingen doen. En dat ze nog niet gevonden zijn. Dus uh, via Twitter wordt er ook aandacht gevraagd om naar ze uit te kijken. Maar de vraag ja. is dan vooral wel. Wat moet je dan Precies. doen? Want, uh, moet je politie bellen. Ja, maar goed, je moet toch eerst ook ontdekken dat ze op je camping zijn. Want ze hebben waarschijnlijk niet ingecheckt. Dus uh, ja. de kans is groot dat ze een caravan hebben opengebroken. En daar is vuurwapen gevaarlijk. Het is vuurwapen gevaarlijk. Dus moet je dan met een, een zaklamp elke caravan vanavond langs als camping-eigenaar. Ja. En als je ze dan vindt, wat moet je dan doen? Dus ook, het wordt ook best wel gevaarlijk gevonden. Dus, uh, nou, niet te heldhaftig zou ik dan. Maar gewoon. <laughs> op de <serie>. nee, denk <laughs> ik ook. Of goed uh, gewapend, uh, maar ja, dat mag Oeh, ook niet goed. Nee, dat nee, nee, <laughs> zou ik niet doen. Nee, nee, nee, Laat we, we, wel. We, dat Best wel. Ja.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 you mm -hmm. you do. Radio 1 Vandaag. Het huldigen van onze Olympische sporters nadert voor vandaag... althans zijn einde, want ze zijn nu bij de koning voor de officiële foto. En Joris van der Kerkhoff, sta jij daar ook bij? Niet bij die foto, die moet ook nog genomen worden overigens. Maar uh, de koning uh, en de koningin misschien ook wel... en de sporters zijn binnen in Paleis Noordeinde... komen zo naar buiten, gaan op het bordes staan. Dus niet op het balkon, waar ze al prinsjes ook altijd staan, maar nu aan de andere kant, waar mensen bij het hek ook staan te wachten... met een parapluutje erbij met uh, oranje... Uh, Reclamemateriaal, zo'n zo kroontje oranje kroontje, oh, ja. hebben sommige anderen hebben oranje parapluutjes, maar ook gewoon zwarte parapluutjes, de rode loper eh, ligt klaar, en ja, misschien is de koning nu wel, die, die beelden kun je wel herinneren van de afgelopen week, toen hij daar was die schaatsbewegingen aan het maken toen hij op de tribune zat, en dan doet hij het nog één keer voor aan, aan, aan uh, Irene Wust. dat zou zomaar kunnen ja, hij zou Mevrouw, ze toch ook toespreken, of niet? Uh, ja, maar dat is dan wel achter gesloten deuren. Dat wil zeggen, daar is geen, geen pers bij uh, aanwezig. Uh, als hij ze toespreekt, zou hij dat bijvoorbeeld op dezelfde manier kunnen gebeuren... zoals uh, de minister-president gedaan heeft en de minister van Sport. Die hebben iedere sporter afzonderlijk uh, toegesproken. En af en toe met een grapje daarbij. En dat, dat, dat waren in de ridderzaal uh, anderhalf uur geleden... redelijk persoonlijke toespraken voor, uh, voor die sporters... die er over het algemeen toch ook wel een beetje vermoeid uitzagen van... Nou ja, en gesport en gereisd en al dat uh, gehuldig. Um, ik ga er overigens van uit dat uh, de foto hier buiten genomen mag worden. Ondanks dat het regent. Het idee was dat als het regent dat, uh, dat de foto dan misschien toch binnen zou worden genomen. Maar dat zou voor u wel heel vervelend zijn mevrouw. Hè? Als we nu uiteindelijk toch nog naar binnen zouden gaan. En niet naar buiten zouden komen. Ja, dat vind ik inderdaad jongen. Ja. We hebben die al die tijd voor niks gestaan. We maken er maar een oranje jas van die u aan hebt. donker oranje. Ja, ja. Kunt u mij uitleggen, ik weet waarom ik hier sta. Kunt u mij uitleggen waarom u hier staat? Ja, want trots ben ik Nederlanders die, uh, die zoveel plakken hebben gewonnen. Dat is de reden. En nog speciaal op één in het bijzonder of allemaal? Nee, allemaal. Ja, ja, iedereen heeft uitstekend zijn best gedaan. Ja, vandaar dat ik hier sta. Nou, is wat daar gejuich aan die kant... maar dat betekent niet dat er mensen naar buiten komen. Sta jij hier goed genoeg? Want als je zo door het hek kijkt... dan staat daar weer een ander hek en daar staan allemaal mannetjes voor. Denk je dat je alles goed kunt zien? Ja. En waar ga je dan zo het meest op letten? Um, op alle sporters. Allemaal ook? <lacht> het zijn er wel heel veel, hè? Ja. Droom je er nou van om daar ooit tussen te gaan staan? Ja. En, en, en voor welke sport wil jij daar dan gaan staan? Um, schaatsen. En kun je dat goed? Um, redelijk. En hoe goed is dat dan? Nou, hoe redelijk goed is dat dan dat je kunt schaatsen? Ja um, hoor. Niet keisnel, maar... Best snel. <laughs> Niet kei snel maar best <laughs> snel. En op welke afstand? Um, sprint of een lange... Ja, um, yes, lange afstand. Lange afstand, oké. Okay. Nou, Het is misschien ook wel een lange afstand van uh, al die sporters van het huis en de kamer van de koning... Uh, hier naar buiten, naar, uh, naar die rode loper. Daar komen ze vast een keer uh, naar beneden en uh, gaan ze daar staan. Het is de... Goed tellen hoor, de derde of de vierde foto uh, die dan uh, van alle sporters uh, gemaakt wordt. Eerst met de minister-president, daarna in de ridderzaal. Uh, en dan, uh, dan hier in de ridderzaal voor de huldiging en na de huldiging. En ik kan me zo voorstellen dat ze er wel klaar mee zijn. Zou u het kunnen volhouden als sporter om zo vaak gehuldigd te worden? Ze nou ja, komen vanuit het noorden van het land, dus uh, het is een aardige... Uh, ja. Maar ik denk in de euforie dat ze het allemaal wel uh, geweldig leuk vinden. Ja. Die euforie die gaan we zo meemaken. Um, die rode loper is er dus klaar voor. Die is wel nat. En ik ook. Maar voornamelijk die mensen achter het hek. Daar is het zo sneu voor dat ze hier uh, in de regen staan te wachten. Op iets wat zo gaat gebeuren. We hopen dat ze dan ook nog veel te zien krijgen. Joris van de Kerkel van de NOS. Dankjewel. Vragen of opmerkingen? Mail naar radio.1vandaag.nl in een restaurant van elk gerecht een foto nemen bij een concert. Het hele optreden via het schermpje van je smartphone volgen. Of we bellen in de trein. Ja, de mobiele telefoon. Op geen moment met rust gelaten. Chef Cox, leraren, club-eigenaren. Die zijn allemaal in opstand gekomen tegen het voortdurende gebruik van dat mobieltje. In Amsterdam bijvoorbeeld bij Club Trouw. Waar directeur Olaf Boswijk vanaf begin dit jaar telefoons is gaan weren. Als hij bezoekers daarop aanspreekt, dan reageren zij uh, verschillend. Sommige mensen zeggen gelijk: Ja, ik snap het. Te gek. Super. Andere mensen zeggen van, hè, huh, hoezo? Het is toch heel normaal? Dus het, het is echt nog wennen voor de mensen. Het, ik denk dat we in een tijd zitten waarin we nog heel erg aan het leren zijn... om om te gaan met uh, computers, met het gebruik van social media... het gebruik van onze telefoon. We zullen je hier ook niet eruit gooien, maar we willen wel een, een, een sociale controle. Een soort sfeer creëren waarbij we elkaar aanspreken van... hé, hey, joh, het is toch veel leuker om hier gewoon te zijn. zijn er zitten twee jongens... Uh op een bankje aan de zijkant van de dansvloer. Eentje heeft een mobiele telefoon in zijn hand. Nou, daar ga ik hem eens even op aanspreken. Wow. Ik zie dat je bezig bent met je mobiele telefoon. Klopt, ja. En uh, weet je wat voor beleid hier gevoerd wordt ja, in Club Trouw? Ja, dat weet ik, ja. Je mag geen telefoon, hè? Nee. Ja, ja. Hoe, hoe zou je het nou vinden als jij uh, straks op de dansvloer staat... en je bent uh, eventjes een uh, WhatsApp aan het versturen... en uh, er tikt iemand op je schouder van, jong, kap nou. Ja, uh, ik denk dat ik het wel irritant vind eigenlijk. Want je weet nooit wat er is. Misschien is wel iets belangrijks wat ik even moet doen. Dus uh, ik zou het wel eens vervelend ervaren, denk ik. Daarom doe ik het zelf ook niet bij andere mensen. En misschien zouden er een aparte ruimte moeten komen. Ja, Gewoon wel. een rookruimte en dan ja. ook een telefoonruimte. Ja, een telefoonruimte of gewoon de wc. Kan ook natuurlijk. Ja, bezoekers van Club Trouw in Amsterdam. Ons telefoongedrag is volgens gedragspsycholoog Debbie Been best makkelijk te verklaren. Dat hoorden we eerder in deze uitzending. Het probleem is denk ik dat mensen heel erg verslaafd zijn in informatie geraakt. Er is zelfs een term voor, Infobesitas heet dat. Je wil eigenlijk niks missen. En normaal als je een keer een e-mailtje checkt en je kijkt nog een keer... dan zie je, hé, hey, er is geen nieuwe. Maar op Twitter, Facebook en al die andere... Je kunt constant geïnformeerd blijven. Gedragspsycholoog Debbie Bain. We leren wel dat het beleefd is om bijvoorbeeld u te zeggen tegen oudere mensen... dat je met mes en vork eet. Etiketten zijn dat natuurlijk. Maar voor de mobiele telefoon zijn die er eigenlijk nog niet echt. Terwijl we al wel een jaar of twintig met die telefoons rondlopen. Etikettendeskundige Anouk van Ekelen. Goedemiddag. U zit in de studio in Den Haag. Uh, hoe ontstaan etiketten eigenlijk? Ja, eigenlijk door mensen zelf. Vroeger was het zo hoe etiketten is ooit ontstaan. De regels die worden opgelegd door het hof over gedrag bij het hof of bij de koning. Zo gaat het tegenwoordig niet meer. Mensen maken zelf etikettenregels. Er is ook niet één boek of één etikettenwet waar we ons moeten houden, aan moeten houden. Nee, het ontstaat vanzelf. En je ziet dat heel veel mensen nu worstelen met die vraag... hoe gaan we om met die mobiele telefoon? Maar eigenlijk is het vrij simpel. Want de basis van etiketten is voor mij... één, je verplaatst in een ander. En twee, voorkomen dat iemand zich ongemakkelijk makkelijk voelt. Ja, en er zijn heel veel ongemakkelijke situaties met die mobiel te bedenken. Ja, maar goed, je verplaatst je in een ander. Je hebt ook mensen die bellen en die vragen dan aan de mensen om hen heen om even stil te zijn. Ja, dat is dus een heel goed voorbeeld van hoe het niet moet. En ik denk dat je mensen daar een heel ongemakkelijk gevoel bij geeft. Vooral het gevoel van, hé, hey, live contact vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Het is allemaal leuk en aardig dat jij hier voor me zit. Maar ik vind het veel belangrijker wie er aan de lijn is. En dat kan mensen een heel, heel erg hot gevoel geven. Mensen zijn zich eigenlijk niet bewust van hun mobiele telefoongedrag. Als ze zelf aan het bellen zijn... Of of whatever. Nee, dat denk ik inderdaad. En ik denk dat het heel goed is om het af en toe wel te benoemen... en ook anderen te laten merken wat voor gevoel het geeft. Want als je iemand erop aanspreekt en zegt... goh, ik vind eigenlijk geeft het mij een heel erg uh, naar gevoel... dat ik een koffieafspraak met je heb en je bent steeds op je mobiel bezig. Dan kan het heel goed zijn dat je ander zegt... oh, nou, dat bedoel ik zo helemaal niet. Maar uh, jij had het net over x, y, z... en ik ben dat aan het opzoeken, want ik wil je het goede antwoord geven. En dan blijkt dat mensen zich er gewoon helemaal niet van bewust zijn. En soms zelfs wel met het gesprek bezig zijn... maar in die drang naar informatie. Misschien gelijk het aan het opzoeken zijn, terwijl ja. dat bij de ander ongeïnteresseerd overkomt. Maar nou gaat het om wat u zegt: hè, hou een beetje rekening met de anderen. Denk gewoon goed na. Uh, toch kan ik me voorstellen dat, nou, uh, zeker in uw vak. Dat je toch wel nadenkt over afspraken, over etiketten, om ze zo te noemen. Ja. ja, ik train veel bedrijven en organisaties. En daar zie je dat bedrijven ook echt behoefte daaraan hebben. En ik pleit er altijd voor om afspraken met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als je een interne vergadering hebt en je zegt... jongens, laten we allemaal onze mobiel en onze iPad thuis laten... en laten we ook nog eens aan de staattafel gaan staan in plaats van zitten... zul je zien dat die vergadering veel sneller afgelopen is... en veel effectiever verloopt dan wanneer iedereen afgeleid is door al zijn apparatuur. Afspraken, nieuwe etiketten eigenlijk, het is... Natuurlijk vooral fijn als de nieuwe generatie uh, zich daar aan zou houden. Maar nou hebben Gijs Rademaker natuurlijk van het EenVandaag Opiniepanel. En die heeft gepeild wat jongeren daarvan vinden. Gijs, ah. zien ze dat zitten, een ja. etiketten? Ja, wacht even. Ik moet even een... Tweet versturen. Hij zit niet met zijn mobiele sorry. telefoon. Zit hij nee, maar je aandacht is voor, voor ons. Ja, sorry het is dat we je lastig vallen. Ja, het is natuurlijk ja. ontzettend irritant. Um, ja, we hebben een peiling gehouden onder duizend uh, jongeren vandaag... over nou ja, wat zij doen en wat zij... Wat, wat zij uh, zouden zij ook een etiketten ja. voorstaan? En? Nou, ik heb op zich goed nieuws. Uh, jongeren vinden zelfs massaal dat er een etiketten zou moeten komen... dat er re regels zou, zouden moeten zijn... dat je bijvoorbeeld niet met je mobiele telefoon bezig bent... tijdens een gesprek mm -hmm. en tijdens een etentje. Dat kan dus zijn in een restaurant. Want daar zijn ze massaal voor. Geen mobiele telefoons in restaurants. Um, maar ook eten thuis. Daar zie je ook dat, uh, dat er ruime meerderheid voor is. En heel veel jongeren geven ook duidelijk aan... dat ze daar met hun ouders bijvoorbeeld uh, afspraken over hebben gemaakt. De helft. Ja, wat een bravert. Ik geloof eigenlijk... Je ziet het niet ja, terug. Ik, ik vraag niet wat ze doen. Ik vraag ja, wat ze wat vinden. Het ja, ja, is precies. een groot verschil. Want het is natuurlijk algemeen geaccepteerd... Ja. dat als er drie, mensen, als er drie uh, mensen praten... dat er op een gegeven moment eentje een mobiele telefoon pakt. Dat is het signaal voor de om de telefoon te pakken. En voor je weet zit je half, half te, ja. te praten. ze willen dus wel. Anouk van Ekelen verrast door die uitslag. Nee, ik ben er niet door verrast. Maar wel door bemoedigd. Ik vind het goed nieuws. Uh, kijk, het geeft aan dat ze uh, zoekende zijn. En dat ze ook inzien dat ze met elkaar dingen moeten afspreken. Alleen misschien nog niet helemaal uh, doorhebben van... ja, hoe moeten we dat nou eigenlijk doen? Hè, thuis aan de keukentafel lukt dat wel. Nou, de volgende stap is misschien uh, met je vrienden. Als je met elkaar uh, in gesprek bent. Of als je met elkaar uh, gaat eten. Om elkaar erop te wijzen. Van, hé hey, joh, uh, zullen we allemaal onze Telefoons dus wegdoen. doen. Sancties. Want we hebben een echt gesprek. Nou, ik heb ook al vriendengroepen gehoord die zeggen: ja, we leggen de mobiels weg. En wie het eerste mobiel pakt, uh, moet een rondje betalen voor de rest. Ja, het moet heel hip worden eigenlijk om je mobiel niet te gebruiken, Gijs. Eigenlijk, sancties, ja, sancties, uh, dat, dat zien we ook voorbij komen bij de jongeren: een rondje geven. Thuis moet je dan afwassen hè, als je toch je mobiele gebruikt. Ik heb nog één kleine wat nuance. Wets, want ja. het nieuws is niet alleen maar positief uh, uh, wat de etiketten betreft. In uh, cafés, in concerten en zelfs in de les zijn, zijn grote groepen jongeren van mening dat dat het gewoon wel mag. Ja, ja. natuurlijk om uit te ja, okay, zo. Ja, ja, Dat zou ik ook zeggen als ik jong was. Van, en, uh, van het, van ja, ver. dat, dat ik zou ik ook maken. zeggen. Gijs nou, Rademacher, dank in ieder geval... van het uh, Eén Vandaag Opiniepanel... en onze etikettendeskundige Anouk van Ekelen. Ook dank. Nou, hartelijk dank daar uh, in Den Haag. Tot zover uh, Radio 1 Vandaag voor vandaag. Morgen twee uur, dan zijn we er weer tot half vijf. Straks om kwart over zes onze collega's van de televisie. En nu, uh, tot het mee. Dit is Radio 1. Met het nieuws, het Nederlandse duo dat gisteren een campinggas neerschoot bij Enschede... is mogelijk in Gronau. Dat ligt net over de grens bij Enschede. Zou een arrestatieteam van de Nederlandse politie onderweg zijn naar Gronau? Correspondent van RTV Oost, die zou een arrestatieteam hebben gezien in een parkdaan. Zoektocht naar een vuurwapengevaarlijke man en vrouw komt vanavond aan bod in opsporing verzocht als het stel voor die tijd niet is gevonden. Het stel wordt verdacht van verschillende ernstige misdrijven, waaronder gewelddadige overvallen, zware mishandelingen en gijzelingen. Het parlement van Oekraïne wil dat de voormalige president Janukovic terecht staat bij het internationaal strafhof. Zodra die is gearresteerd moet hij naar Den Haag, vindt de grote meerderheid. De installatie van een interim regering van nationale eenheid in Oekraïne... die loopt vertraging op. Het was de bedoeling vandaag een ministersploeg te presenteren... maar dat lukt nog niet. Het COC maakt zich grote zorgen over de situatie van homo's in Rusland... nu de winterspelen zijn afgelopen. De homobelangenorganisatie is bang voor represailles. De kans op arrestaties en intimidaties is volgens het COC... nu nog groter dan voor de Spelen... De organisatie maakte voor de speler bezwaar tegen de zware delegatie die Nederland naar Rusland stuurde. Volgens het COC heeft de discussie in Nederland in ieder geval opgeleverd... dat president Poetin zich geregeld heeft moeten verantwoorden over de mensenrechten situatie. De economische groei in Europa zet dit jaar voorzichtig door. De Europese Commissie gaat uit van een groei van anderhalf procent. De eurozone blijft daarbij nog steeds wat achter. In Cyprus en Slovenië krimpt de economie nog steeds. Alle andere landen groeien weer. In Nederland groeit de economie dit jaar met 1%. procent. Dat komt vooral door groei van de export. En in Nigeria zijn tientallen studenten omgekomen bij een aanval door gewapende mannen. Vermoedelijk extremisten van Boko Haram. De daders vielen vannacht een internaat aan. Barricadeerden de deuren van de slaapzaal en staken het gebouw in brand. Hoeveel doden er zijn is niet te zeggen. Militairen zijn nog bezig met bergingswerk. Dat zijn de hoofdpunten. En dan het weer, Peter kappers Vanavond en vannacht in het westen eerst nog wat buien. Daarna volgen opklaringen. In het oosten daar blijft het vannacht en vanavond waarschijnlijk droog, maar wel bewolkt. De temperatuur die daalt naar 4 tot 6 graden en er staat niet, niet, niet zo heel veel wind. Windkracht 2 tot 4 uit het zuidwesten. Morgen dan schijnt vooral in het westen regelmatig de zon. Ook zijn er wat stapelwolken. In de oostelijke helft van het land daar is de hele dag wel meer bewolking aanwezig. En dan dus schijnt de zon maar heel af en toe. Het blijft wel bijna overal droog. De temperatuur die komt morgen uit op 9 tot 11 graden. Donderdag dan volgt er wat regen. Vooral in de middag en de avond. En daarna en ook in het weekend is er veel bewolking. En valt er af en toe wat regen. Door de aanhoudende zuidenwind blijft het wel vrij zacht. Met temperaturen overdag van zo'n 9 graden. En kunnen we het hebben over een avondspits, Wijnand Zwaan? Nou, niet echt. Uh, Suzanne staat 30 kilometer, alles bij elkaar. Neem niet weg dat er wat, wat problemen op de weg zijn. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat voor de afrit Valkenswaard 4 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en knopens Polderplein 12 kilometer. Er ligt een lading puin op de weg. De verbindingsweg naar Gouda is dicht. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via Gouda. Over de A12 en de A20. Verder staat er nog wat langere file op de A27... van Utrecht naar Breda, bij Lexmond 6 kilometer...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 Een nieuwe interimregering is er nog niet in Kiev. Maar het is wel duidelijk wat er met de oude leiders moet gebeuren. Er is maar één weg voorheen: Het Internationaal Tribunaal in Den Haag. Al dus de geluiden uit het Oekraïns parlement. Verder in deze uitzending nieuws over het gewelddadige duo. De huldiging van de sporters in de Riddenzaal En wellicht een doorbraak in de moordzaak Olaf Palm. Het NOS Radio 1-journaal. Het werd van sloten. Goedemiddag. Het Oekraïense parlement wil dus de voormalige president Janukovic naar het internationaal strafhof in Den Haag sturen. Dit voorstel werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen in het parlement. Verslaggever Gertjan Dennenkamp is in Kiev. Gertjan, kan dat eigenlijk, Janukovic, naar Den Haag? Oh, dat, dat zou wel kunnen, maar dan moet de regering moet uh, dan wel daarom vragen. Want Oekraïne erkent eigenlijk niet de, de macht van het uh, Hof. Een regering kan een verklaring afleggen dat men dat wel doet. En dat inhouden dat ze een, een, een verklaring moeten tekenen dat ze dat doen. En dan moet het Hof besluiten uh, of ze daarop uh, ingaan. Dus in theorie kan het allemaal, maar het Hof zegt ook: we hebben die. Uh, uh, dat verzoek nog niet ontvangen. Nee, maar goed, er is net over gestemd natuurlijk ook in het Oekraïnse parlement. Daar zijn ze het over eens. Maar er zal Sorry, vandaag ik hoorde ook, je vraag niet. Uh, nou, die komt nu. Er zal vandaag ook een interimregering komen. Uh, waarom is die interimregering er nog niet? Nou, omdat men het eerst eens moet worden over uh, wat er gaat gebeuren uh, in de Oekraïne. Dus wat de regering gaat doen. Er moet dus een programma geschreven worden. En die moet eigenlijk ook Oekraïne verenigen. Want het kan niet een programma zijn dat geschreven is door alleen de demonstranten op het plein. Want een deel van het land uh, ja, erkent eigenlijk de macht van uh, die demonstranten niet... En dan zou dat deel van het land, met name het Oosten en de Krim... zich niet vertegenwoordigd zien in die regering. Dus men moet... Ja, die twee groepen in Oekraïne met elkaar gaan verenigen. En een tweede probleem is... dan moet je ook nog de mensen vinden om dat te gaan doen. Die kun je dus opnieuw niet weer halen, alleen maar bij die demonstranten van het plein... en de partijen die die demonstranten hebben gesteund. Maar die moet je dus ook aan de andere kant gaan zoeken. Nou, Dat wordt dus een evenwichtsoefening... die uh, heel moeilijk zal zijn voor Oekraïne. Ja, en ondertussen blijkt ook dat er steeds meer informatie naar buiten komt... over die laatste dagen van het regime van Janukovic. Er zijn documenten gevonden in zijn huis. Wat zeggen die documenten? Wat, uh, wat onthullen die over de plannen van hem? Nou ja, die, die, die worden nu onderzocht. Die zijn zelfs uit uh, uh, het water voor zijn huis uh, gevist. Uh, en door journalisten op een website uh, gezet. Uh, die moeten nog wel nageplozen. Maar uh, de documenten zouden onder meer aangeven... dat Djokovic heeft overwogen om nog forser geweld te gebruiken... om het plein te ontruimen. Dus wat, er, uh, wat we vorige week hebben gezien, dat had nog veel erger kunnen zijn. Hij heeft dat niet gedaan... De plannen waren wel. Hij heeft dat niet gedaan, maar de plannen waren er wel. Dat waren de laatste woorden van uh, Gert-Jan. Ik weet niet of je me nog kan horen. Ik probeer het toch nog eventjes. Dat hoor je nog. Ja, oké. Okay. Janukovic uh, zelf, want uh, dit verhaal had je goed beantwoord. Uh, maar Janukovic zelf, daar is nog steeds geen enkel spoor van? Nee, uh, er gaan uh, geruchten dat hij in, uh, uh, op de Krim uh, zou zitten uh, in uh, Sevastopol. Um, dat is niet bevestigd, maar we weten wel van de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken... dat hij eerst naar het oosten van het land is gereden, naar, uh, of ge, ge, gevlucht naar Kharkov, uh, vervolgens naar Donetsk. Uiteindelijk is hij uh, op de krim beland. Heeft hij daar in een spa gezeten en een deel van zijn bewaking is daar vertrokken. Er zijn documenten op een, uh, een website verschenen op de Facebookpagina van de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, die de, um, de pre geschreven. Eigenlijk zijn uh, personeel ontslaat diegene die niet verder met hem wilden. En volgens de berichten zou hij nog steeds op uh, de Krim zitten. En dat is uh, opmerkelijk. De Krim heeft bijvoorbeeld uh, vandaag op het gemeentehuis van Sebastopol is de Russische vlag uh, gehezen. En dat is toch een signaal dat daar de steun voor de oud-president toch groter is dan in de rest van het uh, land. En het duidt ook een beetje op een andere gevaarlijke tendens. En die is ook gesignaleerd door de huidige waarnemend president. Uh, die vreesde toch uh, separatisme in zijn land. Hij sprak over gevaarlijke signalen van separatisme. En dat komt omdat er delen zijn van Oekraïne... die de macht van Kiev, de nieuwe macht van Kiev, niet erkennen. En dat ook zo hebben aangegeven. En mm -hmm. daarmee... Uh, uh, is eigenlijk uh, het verhaal rond, want dat betekent dat het voor een nieuwe regering dus heel belangrijk zal zijn om al die regio's, al die districten bij elkaar te houden. En dat kan niet als die regering wordt gevormd door de mensen die hier in Kiev hebben gewonnen. Vandaar een licht uitstel met het vormen van die nieuwe regering. Dankjewel, Gertjan. Gertjan Dennekamp was dat vanuit Kiev. Een koninklijke onderscheiding voor onze Olympiërs. Na de huldiging in Assen gisteren kregen de gouden medaillewinnaars vanmiddag... een lintje van minister Edith Schippers. Dat gebeurde in de Ridderzaal. De Olympiërs zijn nu bij de koning. Joris van den Kerkhof is ook daar in de buurt. Joris, en dan maken ze altijd een mooie foto aan het slot. Is die foto al gemaakt? Die foto is net gemaakt. Uh, het regent. En op het moment dat de foto gemaakt werd, hield het even op met, uh, met in ieder geval met hard regenen. Uh, ze stonden daar met z'n allen. De eerste die naar buiten kwam, uh, was de koningin. In een prachtige oranje-rode uh, jurk. Waarvan je dacht van het is wel heel erg koud eigenlijk. <laughs> Ga maar weer snel naar binnen. En dat gebeurde dan ook. Ze hebben een minuut of vier, vijf uh, gestaan. Staan zwaaien naar de mensen die. Uh, zo'n 150 meter verderop stonden achter het hek om, uh, om te kijken. En uh, de sporters uh, stonden daar dan omheen. En uh, de coach van, uh, van Jorrit Berksma die ging nog eens een keer uh, hard zwaaien... waardoor de mensen in het publiek uh, nog wat harder terugzwaaiden. Maar na een paar minuten was het eigenlijk allemaal al voorbij. Ja, want wat gebeurt er nu nog? Uh, ze zijn weer uh, terug naar binnen gegaan en uh, uh, de, de sporters zullen vanaf een andere kant dan, dan ik nu doe, ik loop nu binnen door buitenom, uh, weer uh, uit de, de tuin van het uh, Koninklijk Paleis, uh, zullen ze teruggebracht worden naar de ridderzaal, waar ze uh, weer terug zullen zijn naar de mensen, naar de familie, naar anderen uh, die bij de plechtigheden waren in de ridderzaal. Uh, en daar zullen ze de borrel verder gaan nuttigen. Dat klinkt heel mooi. Tot uh, late uurtjes of is er een eindtijd aan, aan het feest? Om vijf uur is het, uh, geloof ik wel, uh, wel klaar is de bedoeling. Dus ze moeten echt nog snel zijn, willen ze nog, uh, nog wat gaan drinken. Ik kan me ook zo voorstellen, uh, maar ik weet niet zeker... of dat ik dat er nou in wilde zien of zelf kon bedenken uh, dat, dat, dat, dat het genoeg was. Maar dat een deel van de sporters uh, toch wel een beetje moe is van al dat uh, gehuldig. En dan moeten ze nog in hun eigen gemeente, iedereen wust op maandag, op carnavalsmaandag in, uh, in Goorlen uh, bijvoorbeeld. In Zwolle is het uh, een van deze dagen. Daar moeten ze ook allemaal nog naartoe. Natuurlijk... Ook voor die mensen doe je het allemaal, dat, dat sporten. Maar ze zagen er wel een beetje... <laughs> Uh, vermoeid uit, met ja. lintje en medaille en al. Vraag is soms, wat is vermoeiend? de huldiging of de prestatie? Maar goed, Joris, dank je wel voor je verslag. Vandaag verschijnt de biografie van Bobby Eden. Ze heeft het gemaakt in Amerika, maar haar Haagse roots, die ze niet. Ga nooit met me naar het ziekenhuis als ik pijn heb, want zelfs mijn moeder die loopt weg. En dan komen ze ook echt naar buiten Maar nou, je dochter heeft wel een uh, woordenschat vocabulaire Woorden. Uh, <lacht> ja, ze heeft het gemaakt in Amerika. En waarom ze het nou heeft gemaakt in Amerika? Dat hoort u zo. Eerste verkeersinformatie. Wijnand Zwaan. Wijnand, het stelt niet veel voor de avondspits. Nee, dat is zo. Uh, neemt niet weg dat er wel problemen zijn. Vooral tussen Den Haag en Rotterdam. Want op de A13 bij Knoop Kleinpolderplein ligt een afgevallen lading op de weg. Het gaat om puin. En dat opruimen daarvan gaat lange tijd duren. Tussen Delft-Noord en het, het Kleinpolderplein staat 8 kilometer file. De verbindingsweg naar Gouda is dicht. Omrijden kan het beste vanaf Den Haag via Gouda over de A12 en de A20. En dit is nieuw wat we nu gaan horen. Het komt namelijk uit februari 2014. Novastar, closer to you. Was daar closer to you. Het gewelddadige duo dat gisteren in Enschede een man neerschoot... en een gezin gijzelde, is nog steeds niet aangehouden. Het duo heeft de afgelopen twee weken een spoor van geweld achtergelaten. Vooral in het oosten van ons land. Ed Kershevski van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. We hoorden net in het nieuws bij Doron Megels... dat een arrestatieteam onderweg zou zijn naar een camping in Gronau. Klopt dat? Nou, ik, ik hoor die geruchten ook. Ik zie dat het daar flink over gespeculeerd wordt... Ook, op sociale media. Maar uh, ja, al zou dat zo zijn, dan zou ik dat nog niet kunnen bevestigen. Het zou wel heel raar zijn als we dat via de media bekend zouden maken. Maar u zegt al zal dat zo zijn, dat betekent dat het niet zo is. Nou, ik doe daar geen mededelingen over. Ik nee, nee, doe er helemaal dus, geen mededelingen over? Oog, uit tactisch oogpunt gaan we dat niet doen. Oké, nee, okay, nee want ik begreep eventjes, al zou dat zo zijn... dan kan je ook uit afleiden dat het niet het geval is. Maar u zegt ja, er eigenlijk nee, helemaal maar, niks over. Het is een beetje ongelukkig nee, geformuleerd. Nee, ik, ik zeg daar niks over. Okay. Dus ik, ik kan dat helder. niet bevestigen en niet ontkennen. Oké, okay, helder. We hoorden uh, eigenlijk, uh, vanochtend hoorden we... dat het tweetaal voor het laatst gezien was, net over de grens. Um, ja. Is dat nog een beetje ook steeds de locatie... Uh, rondom de grens waar u zich op richt? Nou, we weten natuurlijk uit het verleden... Hè, want ze hebben al, zoals u eerder zei... al een heel spoor van vernieling achter zich gelaten... dat ze toch mobiel zijn. Hè. Ze zitten toch steeds weer in een andere auto. En uh, ze zijn al opgedoken in Meppel... Uh, in, in het zuiden bij de Belgische grens. Gisteren bij Enschede, daar zijn ze net over de grens het laatst gezien. Dus we moeten overal rekening mee houden. Het kan zijn dat ze in dat gebied nog zijn. Het kan ook in Duitsland zijn... Maar we moeten er ook rekening mee houden dat ze ergens anders opduiken. Ja, want bijvoorbeeld die auto waar ze gisteren in gevlucht zijn... en die blauwe Honda, heeft u die al teruggevonden? Nee, die, die is nog steeds niet terug. Nee. Nee. Dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn, ook van het publiek... als men iets ziet, dan kan het dan nu doorgegeven worden? Uiteraard. Kijk, natuurlijk roepen wij het publiek op om, om goed uit te kijken... als ze verdachte situaties zien dat ze die dan ook gelijk aan de politie melden via 112... maar dat ze ook vooral in hun eigen belang niet moeten ingrijpen... zelf niets doen, behalve de politie bellen, want we weten hoe gevaarlijk deze mensen zijn. U nou, werkt uh, samen met de Duitse politie. Um, ho hoe gaat dat trouwens in, uh, in de praktijk? Leveren die contact ook uh, enigszins uh, informatie op? Nou, uh, natuurlijk in de grensrijk hebben ze al uh, hele nauwe banden... maar als er... Uh, uh, met dit soort zaken, als wij iets vragen vanuit Nederland... aan de Duitse politie om iets te doen... dan, dan gaat dat natuurlijk ook altijd via, de, via, de, via de, de procedurale weg. Maar dat loopt tegenwoordig heel snel. En ook Duitsland is, zoekt mee. En ook in de, in, de, in de media, daar heeft het alle aandacht. Ook de foto's staan erin. Dus wat dat betreft is er daar net zoveel aandacht voor... als, als hier in Nederland... En we hebben dus ook goede hoop dat we die twee zo snel mogelijk te pakken krijgen. Ja, want ook beeld heeft hetzelfde verhaal. Namelijk dat de arrestatieteams onderweg zouden zijn naar Gronau. Die hebben het overigens weer over een park waar ze zouden zitten. Krijgt u trouwens veel tips binnen? Uh, er komen redelijk wat tips binnen via 112, inderdaad, dat klopt. Ja, en uh, bruikbare tips ook? Nou, ja, dat is, dat is heel verschillend. En, goed, je, je, moet het, je moet ze allemaal nagaan. Want er kan natuurlijk wel een gouden tip bij zijn. Maar tot op dit moment valt dat tegen. Tot op dit moment valt het tegen. Maar het is niet zo dat u een duister tast? Nee, nee, nee. dat ze nooit een duister in de politie, als politie zijn. Maar het is, dat betekent niet dat we gelijk tot aanhouding over kunnen gaan... of dat we weten waar ze zitten. Maar nogmaals, wij zetten alles op alles. En we hebben goede hoop dat we ze toch te pakken krijgen. Ja, Maar op dit moment weet u dus niet waar ze zitten? Op dit moment niet. Meneer Kraszewski van de politie. Ik dank u vriendelijk voor het gesprek. Alsjeblieft. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Ze stond in naaktbladen als Playboy en Penthouse... en later groeide ze uit tot een internationale Nederlandse pornoster. Bobby Eden, begin 1980 geboren in Den Haag. En in Amsterdam werd vanmiddag haar biografie gepresenteerd. Jeroen Wilaard verdiepte zich in het naakte, nietsverhullende verhaal... over haar belevenissen in een keiharde industrie. Zijn bijdrage. Oh, oh. Er dongen meer uitgevers naar haar hand, maar Bobby Eden koos voor... Elik Lettinga. En waarom koos Elik Lettinga voor Bobby Eden namens het van Ditmar? Nou, Ik denk door dat wij geheel oprecht uh, tegen haar konden zeggen... dat we ontzettend nieuwsgierig waren naar haar verhaal. Ook als, als vrouwen. En dat we dachten dat als ze dat op de goede manier kon vertellen... en echt kon laten zien hoe het eraan toegaat in die wereld, hoe het voelt... dat er met name ook heel veel vrouwen daarin geïnteresseerd zouden zijn. En uh, nou ja, dat, dat vond ze een heel goed argument. En daarnaast klikt het uh, heel goed eigenlijk, meteen. Zelfs nooit pornoster willen worden, maar het wel willen weten... Ja, ik denk dat dat geldt voor ongeveer 99,9% van, uh, van de vrouwen. <laughs> ja. Willemijn Tilmans, redacteur. Wat voor een vrouw ontmoet jij vervolgens? Uh, een, eigenlijk een doodnormale vrouw. Dat was vooral het eerste wat uh, mij in ieder geval opviel. Ik was echt uh, overtuigd dat het een, uh, een hele uh, glamoureuze vrouw zou zijn, maar ze is heel normaal. En met heel, heel veel humor, dat vooral. Ze is echt, je kunt zo ongelooflijk om haar uh, anekdotes lachen. En dat was met name hetgeen wat uh, mij als eerste opviel. Intelligent, dat ook. En met die intelligentie houdt ze het ook vol? Ja, absoluut. Een hele slimme uh, vrouw die zichzelf goed kent. Een zakenvrouw. En uh, ze, heeft, ze heeft een goede afstand van zichzelf kunnen nemen. Tijdens het schrijven ook. Ze is geboren in Den Haag als Priscilla Hendriksen. En Bobby Eden is de merknaam. Een sterk merk, Bobby Ierde. Ja, vind ik wel. <laughs> Zeker. En dan komt dit boek. Is geen porno, maar staat vol van anekdotes en bespiegelingen erover. Wat wou je kwijt? Nou, gewoon mijn verhaal. Dat... Uh ook iemand uh, een eigen keuze kan maken om dit werk te gaan doen. En dat je niet helemaal koekoek hoeft te zijn om dit te doen. En dat je het ook als werk kan zien. En niet als, altijd maar als iets funzigs of iets uh, ja, smerigs... zoals mensen er vaak tegenaan kijken. Maar je zegt ook dat je niet wil schrijven of uitweiden... over of voor de vrouwen die misbruikt worden. Ook omdat je dat zelf niet hebt beleefd. En nee. het ook niet zo beleefd hebt. Nee, ik heb dat totaal niet beleefd. Uh, eigenlijk voor de bedrijven voor wie ik heb gewerkt. Het zijn altijd gerenommeerde bedrijven geweest. En uh, ik denk dat er een heel groot verschil is wat mensen vaak verwarren... tussen de gedwongen vrouwenhandel en prostitutie... Uh, dan inderdaad in de porno-industrie. In de porno-industrie uh, doen mensen het vrijwillig. En als er toevallig iemand tussen zit die dat niet vrijwillig doet... Uh, heb ik daar geen ervaringen mee. En ook niet mensen in mijn omgeving uh, waarvan ik dat gezien heb. Dus dan weet ik net zoveel, denk ik, uh, als menig luisteraar. Ook van films en van documentaires. Ik heb, ja, ik heb daar helemaal niks mee dat ik daar iets over kan vertellen. Je doet het met liefde. Ik doe het zeker met liefde. En het is ook keihard. En ook keihard. Is dat dus combineerbaar? Voor mij wel. Voor mij wel. Ik... Uh... Het is wel mijn uh, passie. En mensen zeggen wel eens, je hebt van je hobby je werk gemaakt. Uh, voor mij is het wel echt werk, maar ik heb wel heel veel plezier in mijn werk. En het verdient ook heel goed. En het verdient gelukkig voor mij heel goed. <laughs> maar toch denk ik dat de belangrijkste kernwoorden na lezing zijn stout, geil en macht. Misschien soms ook wel kwetsbaar of gevoelig, denk ik. Ik denk dat die daarna nou misschien gevoelig. Ja. Dat komt er wel bij, denk ik. Nou, naast straf genoeg Jeroen. Jeroen Wielaert maakte deze reportage. We gaan nog eventjes naar Den Haag, naar Joris van der Kerkhof. Joris, want de sporters verlaten langzaam maar zeker toch Den Haag en gaan naar huis. Dat hoop ik wel uh, voor ze. Nog even van de konink het Koninklijk Paleis naar de Ridderzaal, de familie ophalen... en dan de auto onder het plein halen en dan, uh, dan weggaan. En dan kom je misschien mensen tegen die... Uh, eh, nog een fotootje proberen te maken van het, uh, van het paleis Noordeinde. U bent de hele dag niet speciaal hiervoor gekomen... maar wel nou ja, ieder moment net te laat geweest. Ja, dat is wel een uh, teleurstellende ja. gedachte. Maar het is toch wel leuk om even uh, te gaan. Want u was op het Binnenhof en toen zag u mensen. Maar... Ja, met oranje vlaggetjes zwaaien naar boven. En toen dacht ik, oh, dat is natuurlijk zo... Ze zijn hier. En u bent nu bij het Koninklijk Paleis ja. en dan staat u net aan de verkeerde kant. Ja, ook weer. Ja, een hele tijd uh, gemiste kans, maar toch vind ik het leuk. Ja, het, het, het idee al alleen al. al. Ondertussen ook nog praten en een foto en maken. foto's maken. Moeten ja, de voeten hoor. er wel bij doen? Ja, ja, dat is waar. Met een regenplasje. Ja. Ja. ja. Mooi. Het werkpaleis. Zoon ja. en dochter? Ja. ja. Nou, dat plasje ziet er inderdaad mooi, mooi uit. De, ja. ja. Uh, Sporters zijn aan de andere kant uh, geweest, uh, aan, de, aan de, uh, de, de, de tuinkant. En dit is dan de kant waar normaal met Prinsjesdag uh, koning en koningin aan het zwaaien zijn. Niet met zo'n jurk eigenlijk die de koningin vandaag aan had. Ik heb u een foto laten zien, nou, dat was een beetje mislukt ja. hè, van hoe de koningin eruit zag. Ja. Maar het was wel heel vrolijk, toch? Ja, het was uh, heel vrolijk, ja. Oranje zag ze eruit. Ja, het was wel een beetje rood Rood-oranje, ja. Nou, dat kon ik niet helemaal zien. Maar het zag er uh, wel fleuriger uit dan het weer vandaag. Ja. Nou, met dat weer... Op uw bril, ja. op jouw bril en op ja. mijn bril. Al die druppeltjes nemen we afscheid van de Haag. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. We zijn weer in de studio in Hilversum en hier is Femke Wolthuis. Gisteren ondertekende de Oegandese president Museveni een wet die het mogelijk maakt homos in het land zwaarder te straffen. De Keniaanse journaliste zijn Verji interviewde de president voor CNN en vroeg hem naar zijn boodschap voor Westerse mensenrechtengroeperingen. What is your message to Western human rights groups? to President Obama to respect, lesbian gay bisexual and transgender people. respect Afrikaanse societies en hun waarden. if you don't agree you just keep quiet this manage our society the way we see if we are wrong we shall find out by ourselves tegen natuurlijk gedrag is geen mensenrecht respecteer onze Afrikaanse cultuur zegt monsieur doe je dat niet hou je dan stil als we het fout hebben dan vinden we dat zelf wel uit de sportschoolhouder in Groningen, die in mei vorig jaar... zwaar gewond raakte op het dak van zijn pand, werd gevonden. Die zou het allemaal zelf in scène hebben gezet. Ook de brand in het gebouw zou hij zelf hebben gesticht. Dat zegt de Groninger politie bij RTV Noord. Ja, wat wij het vermoeden hebben, wat wij denken... is dat hij het inderdaad allemaal zelf in scène heeft gezet. En daarbij kun je ook de conclusie trekken dat hij zichzelf heeft beschoten. Dit weekend zijn de Oscar-uitreikingen. Belgische krant Het Nieuwsblad geeft nog even een compleet overzicht... van de nominaties. BBC pakt het fortvaren eraan. Die geeft op de site een voorspelling op semi-wetenschappelijke basis. De BBC vergelijkt de lengte, de release, datum en eerdere nominaties van de winnaars van de afgelopen 50 jaar. En tel daarbij op het aantal winnaars met een vrouw in de ruimte, snorren en baarden en duo-hoofdrollen en je komt uit op. Nee, niet Graffiti. You never took a quarter from a phone booth. You stole. I just got bigger balls than you. Good times, bad times, you know. American Hustle. Op Twitter trouwens duikt op dit moment een merkwaardige foto op... van Merkel en Netanyahu. Op de foto wijst de Israëlische premier... naar iets voorbij de Duitse bondskanselier. En door zijn wijsvinger ontstaat er een wel heel ongelukkige schaduw... op de bovenlip van Merkel. En daardoor lijkt het alsof ze een... Hitler-snorretje heeft. En er zit trouwens ook nog eens in de topbeloningen. Um, en dan hebben ze daar ook nog een verhaal over. Een gouden handdruk wijst meestal op ruzie of onvermogen van de bestuurder. Maar meestal wordt het niet zo genoemd. Vaker zeg, zijn bedrijven en topmanagers uitgekeken op elkaar. We kunnen niet voorspellen hoe de financiële markt zich ontwikkelt. Daarom is Delta Lloyd ervan overtuigd dat je de risico's goed moet kennen.